4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het kabinet ziet in de CBS-cijfers over de economie geen aanleiding om het beleid aan te passen. Een woordvoerder van financiën zegt er vooral een bevestiging in te zien dat de economie in zwaar weer verkeert. Vanochtend werd bekend dat de economie in het derde kwartaal 1,1% is gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens het ministerie van Financiën zijn het voorlopige cijfers en worden kwartaalcijfers regelmatig bijgesteld. Het is daarom niet mogelijk om daar met het oog op de overheidsfinanciën conclusies aan te verbinden. Het Centraal Planbureau voorspelde in september dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,5% krimpt. Voor volgend jaar verwacht de CPB een groei van 0,75%. Het kabinet zal een verzoek van de Palestijnse autoriteit aan de VN... om de status binnen de volkerenorganisatie te verhogen niet steunen. Hoewel tegen de genoemde statuswijziging als zodanig geen juridische bezwaren bestaan... acht het kabinet de effecten ervan per saldo negatief, schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet is een verhoging van de status niet bevorderlijk voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De Palestijnse vertegenwoordiging bij de VN in New York... verspreidde vorige week een eerste versie van een conceptresolutie... waarmee Palestina de status van waarnemersstaat kan krijgen. Dat ligt gevoelig, omdat het als een bevestiging zou worden gezien... dat Palestina een staat is. De politie denkt te weten wie zondagavond de kickboxpromotor heeft doodgeschoten op een kickboxgala in Zijtaart. Een van de verdachten, een man van 32 uit Veghel... zou het dodelijke schot hebben gelost... De OM beschuldigt hem van moord en poging tot moord. ING België gaat ongeveer 40 kantoren sluiten. De bankenverzekeraar gaat ervan uit dat er weinig banen verloren zullen gaan. De bank wil met de sluiting inspelen op de trend dat steeds meer mensen hun bankzaken via internet regelen. De kantoren in België die overblijven zullen zich meer gaan richten op advies over hypotheken en andere financiële producten. De bankenverzekeraar sluit allereerst filialen die dicht bij elkaar liggen. ING België telt nu bijna 800 kantoren. Vorige week kondigde ING aan dat wereldwijd ruim 2300 banen verdwijnen. En dan vooral in Nederland. Het weer nog overwegend bewolkt en nevelig. Morgen opnieuw grijs. Door de bewolking wordt het zo'n 5 graden. Ook na morgen weinig zon en een graad of 9. In het weekend af en toe regen.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 Elke twee weken het beste oude internationale pers. Acht noemers voor 15 euro. Ga naar 360magazine.nl Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Ger Jochems. En dan is het nu tijd voor het Vragenuur, ons politiek panel. Vandaag met Pim van Galen, NOS, Tom-Jan Mees, NRC Handelsblad... en Henk Krol, en hij is fractievoorzitter van 50+. Meneer Krol, even ter introductie. Ik kwam een uitspraak van u tegen en die luidt... ik ben niet van het, ik ben niet van het doorgeschoten linksliberalisme. En ik vroeg mij af, en u bent voorlichter geweest, 78, 85... Zou u nu nog voorlichter kunnen wezen van deze vvd fractie Nee. Dat komt dat komt er grondig uit. Ik, nee. Ik, ik denk maar niet überhaupt... door het links doorgeschoten liberalisme? Ja, ik vind het wel een mooie uitspraak. Ik, het verwondert me dat ik hem zelf gedaan heb. Ik ben van überhaupt niks van wat doorgeschoten is. Ik nee. denk dat ik een zeer gematigd uh, iemand ben. Maar wat ben. is links liberalisme? Ja. Uh, eigenlijk, als je het op de keper beschouwt... is een echte liberaal altijd een tikje links. Oké. Okay. Ja, nee, dan begrijp ik dat u deze fractie niet kunt woordvoeren. Dat uh, kan ik me helemaal alles bij voorstellen. Er is een debat nu uh, gaande in de Tweede Kamer. Dat gaat over een soort van eigen... Status voor de Palestijnen. Niet een echte eigen staat, zoals een normale staat, maar meer als Vaticaanstad. Frans Timmermans, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Partij van de Arbeid, die, uh, ja, die moet daar een uitspraak uh, verdedigen. Want, Pim Vergale, jij bent net uit dat debat gelopen voor onze uitzending. Want Frans Timmermans is tegen zo'n eigen status. En je hield mij eraan herinneren dat hij dat in het verleden dat hij daar juist voor was. Hoe nu? Ja, in september vorig jaar heeft hij samen met Pechtold van D66 gevraagd aan Rozentaal: kunnen we niet een soort tussenvorm uh, verzinnen? Hij was blijkbaar voor een nog radicalere vorm van, van een echte uh, staat voor de Palestijnen. En toen zei hij samen met Pechtold: ja, een soort staat zonder stemrecht. Hè, een beetje alle Vaticaanstad. Nou, dat is precies wat nu in de al Algemene Vergadering van de VN in New York voorligt. Er zijn heel veel landen voor. Maar Nederland, en binnen de EU staat daar niet alleen, is voorlopig tegen. En ja, het is natuurlijk opvallend dat hij als Kamerlid hier anders over dacht dan nu. Maar denkt het kabinet hier formeel dan anders over? Ja, want ze hebben net een brief gestuurd een uurtje geleden en ze zeggen uh, een dergelijke stap is niet bevorderlijk voor het vredesproces. Uh, je hebt in de jaren negentig het Oslo akkoord gehad en ja. een soort vredesoplossing die nog steeds niet dichterbij is. Maar Israël heeft gezegd dat ze verscheuren al die akkoorden als uh, als zij erkend ja. worden als staat. Nou. Het kabinet heeft daar begrip voor. En bovendien willen ze de, uh, Obama na zijn herverkiezing nog wat meer tijd geven om zich ja. te, uh, hiermee te bemoeien. Tom Jan Meijers, komt het uit de VVD-koker? Dit standpunt? Uh, de VVD heeft, een, uh, heeft zich afijn, de PvdA en de VVD denken verschillend over dit vraagstuk. Ik weet overigens niet of het er nou zo heel veel toe doet in het internationaal verband. Er zijn volgend jaar, begin volgend jaar verkiezingen in Israël. Het is duidelijk dat de regering Obama aanstuurt op een regime change in, in Israël. En uh, dat je uit diplomatiek oogpunt zegt, redeneert wacht even met het nemen van al de kastenstellingen. nu dat proces gaande is. Mm -hmm. is misschien Ik verdedig je Timmermans niet op, maar in de logica... de dingen nog niet eens zo gek. Nee. Uh, Henk Krol, het is wel leuk. Uh, Frans Timmermansje pesten natuurlijk. Hè? En het is ook weer een voorbeeld van... we weten nu wat de PvdA ingeleverd heeft. Maar het blijkt nu al bij een eerste normale debatdag... dat er weer wat anders ingeleverd is... wat niemand van tevoren op gerekend had. Ja, dan vind ik allerlei onderwerpen heel leuk... om uh, VVD en Partij van de Arbeid onderling tegen. Raar uit te spelen. Maar daar vind ik dit onderwerp eigenlijk net even iets te serieus voor. Als nee, je een paar keer dat niet in... meer met de ouderen. Nou, nee, maar als je een paar keer in Israël bent geweest... en je rijdt heen en weer van de ene gebieden naar de andere gebieden... en ik, ik echt... Eh, als je daar een weekje rondtrekt, dan verander je twintig keer van gedachten, want ja. voor beide visies valt wat te zeggen en ik vind dit echt een van de meest lastige problemen, dat blijkt ook wel, want op wereldschaal ja. is dit misschien wel een van de grootste problemen waar we met z'n allen mee te maken hebben. Maar waar bent u eigenlijk. voor? Voor een eigen staat, een vaticaans status voor de Palestijn of niet? Ik vind het ondenkbaar dat we blijven geloven dat we de Palestijnen nauwelijks rechten kunnen geven, ja. geen eigen geld geven. Uh, uh, ja, Ik vind het eigenlijk te zot voor woorden, daar moet wel iets gebeuren, maar ik ben geen zo'n buitenlanddeskundige dat ik daar definitief antwoord op hebben. Ja. Maar het is wel iets wat ons voortdurend boven het hoofd blijft hangen. Ja. En we moeten met z'n allen iets doen om naar een oplossing toe te werken. Nou, het probleem is natuurlijk met, met natuurlijk welk Palestina erken je. Hè? Je hebt de Westelijke jordaan oever ja. Abbas, ja. de en En Gaza. En Hamas. Ja, Gaza. Wat nu bestookt wordt. En die is er alweer niet erkend. Dus ik bedoel, dat, dat, dat wordt heel lastig. Ja. ja, Überhaupt de definitie van die staat. Ja. En het is de vraag of die staat natuurlijk zelfstandig kan draaien. Dat is... Ja. Eigenlijk niet zo, dat weet iedereen ook, Dan ja, Hebben ze ook wel de hulp van de ja. andere kant nodig? Ik weet nog wel dat Israëli tegen me zeiden... Van je moet eens gaan kijken hoe de gewassen er op onze velden bij staan. En ga vanmiddag maar kijken bij de Palestijnen... hoe zij met hun land omgaan. En dan hoor je van die Palestijnen, ja, mijn neus. Ja, maar het water wat we precies, nodig hebben, ja. hebben we wel van de Israëliërs nodig. Enzovoort, enzovoort. Laten we nog even nakaarten over het debat van de afgelopen twee dagen... over de Gringse Tom Jan, uh, Rutte was nadat de van over de zorgpremie, behoorlijk uh, afwezig. Dat signaleerden jullie ook in de analyse. Uh, hij leek weer helemaal terug, vrolijk, enthousiast, uh, kon alles hebben. Zelfs de, vo de vocale uh, storm van Wilders liet hij over zich heen gaan, glimlachend, soms bijna. Uh, hij is helemaal terug. Nou, ik vond zijn uh, respons op Wilders eerlijk gezegd uh, uh, heel goed. Uh, wegloop ik, dat kun je waarmaken, dat is drie keer gebeurd. En, en dat, dus dat, daarin was hij. Uh, scherp en hij deed dat debat uh, behoorlijk goed. Het is natuurlijk wel zo dat hij de afgelopen twee weken, toen het stormde in zijn eigen partij, uh, afgezien van één bijeenkomst in Lunteren, uh, afwezig is geweest, en ook uh, niet heeft verdedigd wat in het geheerakkoord stond. Ja, ja. Ik heb wel begrepen dat politiek leiderschap er ook op neerkomt, dat als je een beslissing hebt genomen en uh, je sluit een compromis, dat je dat gaat verdedigen in het publiek. En een van de opmerkelijke dingen van deze... Crisis, kleine crisis, was het natuurlijk dat hij dat nagenoeg niet heeft gedaan. Dat geeft al aan hoezeer, hoe groot het probleem was. Ja. Maar hij heeft zich goed gerevancheerd, dat geloof ik ook wel. Ja, Pim, verhalen, hoe uh, proef jij zijn optreden? Nou ja, wat opvallend is, gisteren in de, in de tweede termijn gaat hij dan alle moties bespreken. Hè, dat, dat, de meeste mensen kijken daar niet naar, maar ik heb het een beetje zitten volgen. En Henk Krol was daar natuurlijk ook bij. En het viel me op hoe ongelooflijk. Uh, veel extra dossierkennis hij heeft. Hij heeft natuurlijk twee jaar ervaring, maar goed. Maar ook de Kamer uh, heel erg tegemoet kwam. Heel vaak zei ik constructief meneer die... en blij dat u meedenkt. Als u dit zinnetje schrapt, dan kunnen we dit. en Dus... Die uitgestoken hand, die was de vorige keer was dat formeel wel zo... maar materieel niet. Maar nu, nu die hem eigenlijk minder nodig heeft... want hij heeft een meerderheidskabinet... is die uitgestoken hand er wel? Of, of zie ik dat verkeerd, meneer cool? Nee, Die uitgestoken hand vond ik juist heel erg, heel erg sympathiek. Maar ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat dit een meerderheidskabinet is. daar heb je toch de Eerste en ja. de Tweede Kamer voor nodig. En in de Eerste Kamer heeft hij dat niet. En laat ik zeggen, die uitgestoken hand... ik geloofde daar aanvankelijk niks van. Want ik dacht, nou, ik moet dat nog maar zien dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Maar je hebt gelijk... Gisteren in de kamer was hij allervriendelijks constructief, en ik vind het ook heel erg prettig om te zien dat dat kan. Maar kan het niet zo zijn dat je heel goed uh, gekeken heeft... naar een aantal analyses die ik gelezen heb... dat uh, voor een meerderheid in de Eerste Kamer... je een meerderheid in de Tweede Kamer nodig hebt... en die heb je wel met je eigen partijen... maar die moet je ook maken met de oppositiepartijen... omdat, wie rekenen we ons dat, dat een keer voor? Han, Noten, Han Noten, geloof ik, ja. uit de Eerste Kamer. Ja. Dat er bijna altijd in de Eerste Kamer gestemd wordt... volgens de lijnen van de Tweede Kamer. Dus hij moet vriendjes maken in de Tweede Kamer... Ja om het in de Eerste Kamer te redden. Dus dan is die uitgestoken hand toch ook een tikje opportunistisch. Ja, maar goed, dat is in de politiek altijd. oké. Ik bedoel, nou, opportunistisch, ja, je kunt inderdaad ook wijs verstandig. Ja, wat wel opmerkelijk aan het proces is, is dat volgens mij... Kijk, handnoten schreef dat stuk heel, helemaal aan het begin van de formatie. Hij is de fractievoorzitter van de PvdA. Sorry, hij is senator voor de PvdA. Um, en toen kon je de geluiden horen in de, in de uh, onderhandelende partijen... dat zij aan het eind van de formatie een rondje wilden inbouwen... om nog eens te sonderen in de Eerste Kamer. Mm. Dat het maar goed als ik goed ben geïnformeerd, is dat eigenlijk niet gebeurd. Uh, de graaf, de voorzitter, zei ook van... nou, dat komt allemaal wel goed, hè. Maar dat dat, was, een vergissing. dat ja. was een vergissing. Ja, ja die, die, die vergissing heeft overigens ook... dus een ander opmerkelijk puntje. Het verslag van Henk Kamp gehaald als... Eh, verkenner Kamp was dat toen nog... Als, eh, als vaststaand feit. En we weten nu dat het geen vaststaand feit is. Dus ik geloof wel dat hij gisteravond aan het onderhandelen was. Of zien ja. jullie dat anders? Ja, ja zeker. Absoluut. Ja voorschot nemen op wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Want de Eerste Kamer kan alleen maar ja of nee zeggen. Ja. Die kan niet meer amenderen. Dus de wijzigingen die moeten eigenlijk plaatsvinden voordat zo'n wetsvoorstel naar de overkant gaat. Ja. Nou ja, je kunt ook zeggen, hij heeft één uh, harde toezegging gedaan... waaraan je kan afmeten of hij het gaat menen. Henk Krol hij heeft gezegd, ik ga niet meer... Door, uh, uh, hoe heet het, volgetimmerde wetsvoorstellen naar de Kamer sturen... en ze daarmee overvallen. Nee, ik stuur, ik stuur een hoofdlijnennotitie En dan kan daarover gesproken worden. Maar hij zei er ook bij, ik doe geen concessies. Hoe nu? Nou ja, het, het feit dat hij het zo wil aanpakken... vind ik in ieder geval hoopvol voor de toekomst. Dat houdt in dat ook de oppositiepartijen een inbreng kunnen hebben... en dat ze weten dat ze dat niet doen voor Jan Joker. Maar als hij zegt, ik doe geen concessies, maar kijk, uh, Tom Jan... dan, zegt, he, hij dan hem, zegt hij toch eigenlijk, ik luister naar jullie opmerkingen... maar ik doe er verder niks mee. Nee, nee maar, dat hij, heeft, hij, niet. Nee, maar bovenin, hij heeft natuurlijk heel erg geleerd... hier van dat gedonden met die zorgpremie. Want dat lag vast... En hij zag dat met name CDA en D60, die voerden eigenlijk onmiddellijk destructieve oppositiepolitiek, die, die gingen vol gas tegenhangen. Hmm. en uh, ik weet niet of ze, dat hadden, of ze daarop hadden gerekend... maar dat was meteen een enorme complicatie... want je zag inderdaad aankomen... die inkomensafhankelijke zorgpremie... die zou het in de Eerste Kamer inderdaad nooit gehaald hebben. Dus, dus ja, ja. ook daar hebben ze geloof ik wel van geleerd. En dat is volgens mij toch dat vergeten laatste rondje... in alle optimisme ja. in, de, in de formatie. Maar Pim, dan, heeft het er ook mee te ma dan lijkt het er ook heel erg op... dat hij denkt van, ik wil wel ruzie met de oppositie hebben... maar niet onnodig, niet op punten waar ik ook niks bij te winnen heb. Nee. Nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, hij, wil, hij wil nu al een soort... dat zegt hij ook, in die crisis moeten we het allemaal samen doen... een soort nationaal gevoel creëren van... natuurlijk zijn er verschillen, maar het doel is hetzelfde. Ja. Hey, want als je nou bijvoorbeeld de, de, de visie, zoals dat dan genoemd wordt... of de, de, de, de mantra van het kabinet is we moeten eerlijk delen... Hè, Rutte doet dat fatsoenlijk, Samson eerlijk... Ja. en orde op zaken stellen. Ja. Nou, dat, dat schijnt dan een beetje de visie te zijn. Het is, volgens mij zijn het twee meningen naast elkaar. En die proberen ze dan... Bijeen te brengen. Ja. ja en dat, dat is soms heel lastig. Dat zag je bij de, bij de zorgpremie. Dat, dat plan is gewoon te radicaal. Ja. En je zou bijna zeggen dat dat oude compromis daar vlangen verlang, sommige mensen wel eens naar terug. Ja, dat was zo gek nog niet. Nee. Henk Krol, de, de, de, de, de die kritiek was inderdaad. Hè. Het zijn twee meningen naast elkaar. Ze hebben dingen uitgeruild. En dan kreeg je dat gelazen met die zorgpremie natuurlijk over en andere dingen. Maar nu hebben ze een soort visie, zoals Pimmet zegt. Je brengt gewoon twee dingen naast elkaar. Wij zijn niet zo van de inkomensverschillen uh, overbruggen, verkleinen. Maar uit fatsoen in deze zware tijd moet je dat. Zou u dat een visie willen noemen? Nee, ik vind het geen visie. Maar ik vind het op dit moment ook wel heel moeilijk om in deze moeilijke periode met een zo duidelijke visie te komen... dat iedereen zich daarachter kan scharen. Mm. We hebben gewoon internationaal gezien een enorm probleem. Er moet van alles gebeuren. We zullen met z'n allen moeten inleveren. En het gaat om waanzinnige bedragen. Mm. En ik denk, dat is wel heel duidelijk. En wat dat betreft ben ik niet eens ongelukkig met deze combinatie. Want we zullen echt met z'n allen een steentje bij moeten dragen. Maar dat moeten we wel doen op zo'n manier... dat je uh, de bevolking meekrijgt... Ja. Want anders raken we nog veel verder. Ja, dat ontbrak natuurlijk bij het zorgpremieplan. Dat, dat iedereen dacht, prima, maar waar is het eigenlijk voor nodig? Het was niet maar nodig. Maar niet voor de crisis. Niet. Nee. nee. Dus als je mensen dat perspectief niet geeft... Ja, nee. Dan, nee. dan komen ze voor hun eigen portemonnee op. Ja, nou, dat heel is maar het met het belastingplan precies hetzelfde, Tom-Jan. Ja, en wat natuurlijk ook al een hele interessante beweging... van begin deze week was... was kijk, bij de VVD rond die zorgpremie zei hij steeds... Uh, dat is niet onze opvatting, dat zouden wij nooit gedaan hebben... maar dat is uitgeruild enzovoorts. Hm. Nu bij het tweede divelleringspakket, zal ik maar zeggen, zeiden ze dat niet meer, zeiden ze. Nee, wij vinden sterkste schouders, zwaarste lasten. En wij vinden dat de onderkant extra bescherming verdient. Dat is. De, ook zelfs. Uh, ik geloof wel dat het een beetje moeilijk uitkwam. Maar zelfs, die zeiden ook. Met andere woorden, ze hebben wel. Ze zijn daar uh, inderdaad, uh, Pim, een, een ouderwets compromis over ja. Met als consequentie dat nu een VVD-premier uh, verdedigt. Ik vind het heel interessant voor jou, uh, Henk, als oud-liberaal. Of als liberaal, dat mag je zelf definiëren. Hoe je dat ziet. Dus dat, nu, dat we nu een VVD-premier hebben die zegt... Met volle overtuiging, ik vind dat er, dat er een goede grondslag is voor nivelleringspolitiek. Henk Holt is lenig. Uh, het is lenig en het uh, is iets wat we op dit moment ook denk ik uh, niet terzijde kunnen schuiven. Het dus jij bent, de, jij bent het ook? Ja, enige nivellering is, is, is nodig. Je moet het ook nooit te gek doen. Maar wat, wat mij het meeste zorgen baart is... als je dus echt naar de plaatjes kijkt... en dan wordt er dus uh, gezegd... mensen met een uh, AOW en een klein aanvullend en een aanvullend pensioen staat dan in de kranten... van 10.000 euro. Maar mag ik er even op wijzen dat 10.000 euro per jaar... heb je het over 800 euro in de maand. En 800 euro in de maand... dan gaat al 100 uh, euro ziekenkosten vanaf... plus al je belastingen. Dan heb je, als je je AOW en dat kleine pensioentje je bij elkaar optelt, nauwelijks meer dan iemand die het minimumloon verdient. En dat wordt dan ineens goed gevonden, dat die groep er bijna 6% op achteruit gaat. Dat gaat nog problemen geven. Nou, ja, denken jullie dat ook? Nou, dit is weer, ik, ik denk dan: dit is weer een liberaal die opkomt voor de kleine man. Ja, het is toch een interessante trend. Een mooie ja, tijden voor ja, maar maar kijk, ik wil ik mezelf niet meer zo nodig als, als liberaal uh, Oké, okay, Sorry, als deze als je beschuldiging dat doen, denk ik nee maar, <laughs> nee, maar als je dat wil, vind ik dat prima. Maar ja. wie zou niet willen opkomen voor de kleine man? Ja, luister, ook de hele luister, economie luister, luister, draait op de kleine ja, man. Ja, maar, en het zijn wel de mensen die keihard gewerkt hebben hun hele leven. Dat nou, zijn ook hele bescheiden mensen. Hè? Want uh, dat zijn niet mensen die het Malieveld opkomen. Die nee, nee, dat is klein, het probleem. Ik weet nog dat... In de zomer was ik ja, ja. bij jou op bezoek. Nee, wij, wij hebben een serie van gemaakt. Ja. Toen zijn we op bezoek ja. geweest bij een paar ja. Politiek 24. Uh, ja. ja, en mijn vrouw die, die dat keurig uitlegde. En, en uh, Henk kende haar ook goed. Maar in elk geval, zij zei ook van... Ja, ja maar ja, goed, de staat... Ze hebben toch iets van de staat zal het toch goed met mij voor hebben. Dat zijn toch ja. verstandige mensen. Ja. Met andere woorden, dat is een enorme electorale groep... die ik nog niet zo gauw zie protesteren. En nee. of ze daarmee ook ongevaarlijk Vindt zijn... Veel te lief. Ja. Ja. Maar wat geloof ik wel is gebeurd, kijk... De VVD is enorm gegroeid, is nog nooit zo groot geweest. En uh, de wet van de getallen leert eigenlijk dat dat betekent dat de VVD kiezers heeft die relatief verhoudingsgewijs met het vroegere electoraten een laag inkomen hebben. Dus dat speelt hier misschien ook. Ja, ook de theorie het... van Arie van der Zwan trouwens. Ja. Waarom ze dus belang hebben bij deze maatregelen. Ja. Ja. Nou ja, dat zei Rutte gisteren ook. Hè, ja. Van als we het hebben over het openbaar vervoer. Ja. Denk niet dat wij met zoveel stemmen dat alle VVD'ers nee. in een luxe auto nee. zitten. Nee, nee. Nee. Even nog, Kort toch nog eventjes over de opp oppositie, eh, Tom-Jan Mees. Wat vond jij van hun optreden? De kwaliteit. Ervan. Ja, weet je, bij de, bij, kijk, dit is een jaar waarin we drie coalities aan het werk hebben gezien. En dat betekent dat op de Partij van de Dieren na. Alle partijen op enig moment in enige coalitie hebben gezeten. En volgens mij leidt dat ertoe. Kijk, als je in de regering dat zit, heb je toch een relatief hebben. eenvoudig verhaal. Maar als je in de oppositie zit, dan heb je hebben ze eigenlijk allemaal inclusief Roemer, want die was eigenlijk lid van een compromis, of onderdeel van een permanent compromis gedurende de campagne. Um, dat, ze hebben allemaal een licht geloofwaardigheidsprobleem. Want ze hebben allemaal van Van der Staai tot en met Samson... op enig moment in een coalitie gezeten. En bij iedereen die ik, al, ik althans hoor spreken, denk ik... Ja, jongen. of eens even terug in je volgende Kijk eens naar een paar maanden ja. geleden. En dit is echt een, volgens mij voor de oppositie als zodanig een heel groot nou, probleem. Je hebt die idee dat het roemen toch aardig handen aan handenvrij heeft. Ja, maar die Ro heeft niet in al die coalities ja, geweest. maar, ja, maar Pim was al, ook niet. Maar, maar, ik Pim, uh, het gevoel. jij ja. roemen dan zo ontzettend geloofwaardig als hij nu enorm boos is. Terwijl hij twee maanden geleden de vriendelijke oom in? Nee, maar goed, als het gaat om die dagbesteding en die thuiszorg en die marketing. Heeft SP natuurlijk een enorme traditie ja. van 40 jaar? Die zijn ook op. op, op op dat niveau bezig met die thuiszorg. Ik vind wel dat ze enig recht van spreken hebben. Bedoel, ja. hij, wel is wel hij is wel veel kwaaier ook he, geworden. Ja. Nou ja, van, van, de gezellige, van de gezellige bronbeer is het een, een, een woelende man geworden. Ja, dus je kunt je met terugwerkende vraag, uh, de vraag stellen... of hij een goede premier zou zijn geweest. Maar ja. goed. Maar kijk, hij ja. heeft bijvoorbeeld CBB-cijfers uh, ingeleverd... op grond waarvan, of hij heeft bezuinigingen ingeleverd... op grond waarvan zijn uh, tekort in 2013 op 3,1% uitkwam. Met andere woorden, kijk, in, in, in de getallen gesproken zit hij nauwelijks ja. van het kabinet af. Ja. En dat, ja. Hij heeft zelfs de AOW-verhoging geaccepteerd in zijn cijfers. Nou, ja. Dus, ja, cijfers. Ja. Henk Henkrol, ik heb toch wel redelijk wat kunnen zien van het debat... maar ik heb u toch een beetje aan de interruptiemicrofoon gemist. Het aardige is dat het gaat er niet om hoe vaak je schiet maar hoe vaak je raak schiet. Maar als je, hoe vaker je ziet, schiet je ook vaker raak, nou, statistiek. Ik geloof, dat ik, ik geloof dat ik inderdaad niet al te vaak... naar die interruptiemicrofoon ben toegegaan. Maar de toezegging die ik tijdens zo'n interruptie heb gekregen... van de premier, dat het nu echt genoeg is geweest. En dat die AOW-leeftijd niet nog eens een keer verder verhoogd gaat worden... als er weer opnieuw een crisis op ons afkomt. Dat vind ik een hele waardevolle. Dat neem en ik neem he, serieus ook? Dat neem ik serieus. Het staat nu ook gewoon zo wit. Ja, het ja, dus kan ik ook bijna niet bij sneller, mee. toch? Ik bedoel... Nee, maar ja. het, het ligt nu wel ja. vast. En ja. Met dank aan de NOS die dat gisteren zo mooi verspreid hebben, dat nieuws. Maar uh, dat zijn de momenten waarop ik mijn zegeningen tel. En dan zie je collega's die gaan 20, 30 keer naar die interruptiemicrofoon toe. En dan denk ik, dat heeft dus ook geen zin. Nee, nee. Pim Verhalen, even over de problemen die er nog allemaal uiteraard gaan komen. Dat, dat is altijd een voorspelling die je altijd veilig kunt doen. Hè? Problemen die er nog gaan komen. <tiedacht> er, is, uh, er is 250 miljoen toegezegd aan de Partij van de Arbeid om uh, de WW uh, niet tot een jaar te bekorten, maar anderhalf jaar, dus zes maanden erbij weer terug. Economen vragen zich af of je dat daarmee kan betalen, trouwens. hoor. Dus dat moet nog maar blijken. Maar uh, de PvdA dacht, ja, dat gaat allemaal lekker van het asfalt af, maar dat gaat fijn niet door. Uh, Tom Jan, gaat dat nog een probleem geven? Nou, die afspraak hebben ze volgens mij ook nooit gemaakt. Ze zeiden nee, maar de TVA heeft dat gelijk naar nou zich toe gehaald. Ja, maar er is één woordvoerder, als ik het goed begrijp, ja, die heeft dat geclaimd. Maar afgelopen maandagavond heeft ook Samson meteen gezegd... dat dat, uh, dat, dat nader bekeken moet worden uit welke... Uh, uit wel, uit welk fonds, of uit welke investeringen... Uh, ten koste van welke investeringen deze 2005 kwamen. Nou, nou, ze, ze hebben wel zoveel mogelijk spoor ontzien, hè, zei die gisteren. Ja, maar ja, dus moet wel het, uit het OV komen? Ja. Is dat gewoon om te pesten van de P van de A dat er van het asfalt moet komen... en nu van de VVD dat er van het openbaar vervoer moet, moet nou, komen? Of, ik weet niet of dat... Je hoe, dat noemen ze uitruilen. <hijf> ja. oh, geen pesten, maar uitruilen. Nee, ja. ja, maar iedere helft is dat volgens mij. Ja, Samson ja, heeft natuurlijk een douceurtje gekregen met de WW. En dan zou je zeggen dat dat je de pijn voor de VVD ook wel iets mag verzachten... door uh, ook wat bij het OV weg te halen. Want dat vinden ze blijkbaar ja. minder belangrijk dan wegen. Henkel, uh, redelijke uitruil? Nee, ja, ik ben bang dat er nog heel wat problemen op deze... Combinatie af gaan komen. Ik denk en dat is uh, niet zijnde dit. Niet zijn die, die 250 miljoen, maar nee, andere. ook andere. andere die Noem er zijn. Een andere dan? Nou, wat ik vind uh, is dat we moeten met z'n allen inderdaad iets inleveren om de crisis te bestrijden. Maar als er groepen zijn die, zoals het Nibud heeft berekend, tot 16% in koopkracht achteruit gaan, ja. dan gaat het fout. Als je mensen iets beloofd hebt, zoals bij de Maar Dat was de hypotheken, nog op basis van die zorgpremie-ellende. Uh, ja, uh, ja, maar kan je vertellen dat het niet beter is geworden met de nieuwe cijfers. morgen nieuwe cijfers, wat Nibbut Oké. En uh, als je dan gaat kijken naar wat er nu met de hypotheken is gebeurd, dan moest dat veranderen prima. Maar voor bestaande gevallen waar beloftes liggen, dat je daar de regels gaat veranderen, dat ja. tikken mensen niet. En ja. ik denk dat dat nog een groot probleem gaat worden. Ik dacht dat jij als eerste, of u moet ik zeggen, want u bent Kamerlid, zou gaan zeggen uh, waar ze gelazen mee gaan krijgen is de afbraak van de dagbesteding voor ouderen gehandicapten en verstandelijk gehandicapten. Dat wordt ook een probleem. Maar ik proef daar een duidelijke meerderheid in de Kamer... die zegt dat dat bijgesteld moet worden. En uh, het bijzondere daarvan is... want denk maar even waar het, waar het werkelijk om gaat. Het gaat erom dat je dan de mantelzorger, de partner vaak... dat je die één dag in de week ontlast. Hmm. En als je dat niet doet, dan is het gevolg... dat iemand veel eerder moet worden opgenomen. Dus ja. uiteindelijk kost dat ons allen veel meer geld. Ja. Het zou dom zijn, ook economisch dom zijn... als we dat ongewijzigd zouden doorvoeren. En dan ben ik dus niet bang voor nee. dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nou, Roemen uh, zijn gisteren, uh, dat was misschien een beetje overdreven... je kan beter niet dement worden in 2014. Ja. <laughs> ja. Nee, maar goed, uh, ja. is, is het zo erg dat mensen bang moeten zijn... dat ze helemaal geen nieuwe aanspraken meer kunnen maken in dat jaar? Nou, bij die oorspronkelijke plannen zou je daar bang voor moeten zijn... maar als ik gisteren keek hoe daar de hele Kamer met zorg naar keek... Mm -hmm. dan denk ik... Ook de mensen die nu deze afspraken gemaakt hebben, zijn reële mensen. En dan vertrouw ik er ook op dat en bij de Partij van de Arbeid en bij de VVD de ogen open gaan. Zeker als ze zich realiseren dat daar uiteindelijk ook geld door bespaard kan ja, worden. Begrijp ik het nou goed dat uh, 50 lees? plus dit, het principe van, van deze omvang, van deze bezuinigingen de steunt? Uh, wij hebben gezegd dat je moet zorgen dat op den duur de staatsschuld naar beneden gaat... Of dat zo hard en zo snel moet als in deze plannen, dat hoor je me niet zeggen. Maar we moeten wel een aanzet daartoe leveren. En het moet op zo'n manier gebeuren dat niet er niet bepaalde groepen zijn... die er onevenredig veel op achteruit gaan. Hmm, maar dat is natuurlijk voor een deel, ten laste van ouderen met verzorgingsbehoeften gaan. Ja, en ik roep altijd, je moet niet de scheidslijn leggen tussen jong en oud... Maar tussen degene die het kan betalen en degene die het niet kan betalen... en wat dat betreft vind ik de opmerkingen van Pim net zo prettig... die heeft gezien dat er veel ouderen zijn die het absoluut niet kunnen betalen. En daar moet je dus vanaf ja, blijven. Tonja Meijers, als jij moet kiezen... uit waar het, waar het kabinet te komende tijd problemen mee gaat krijgen... is het dan dit? Ingrepen, de ingreep in de WW... hoewel het een tikje verzacht wordt. De cijfers van de economie, krimp. Eh, op, dus oplopende werkeloosheid. Of heb je zelf nog een andere? Oh, kijk, dat hele heel erg Dat staat vol met tientallen maatregelen... waar het volgens mij een enorme problemen mee kunnen krijgen. Dat is één grote booby trap. Nou ja, dat is één grote booby trap, ja. ja. En uh, ja, zoiets als... AWBZ. Ik, ik, wat, wat mij Dat dan is een langdurige uh, en godische ja. zorg. Uh, maar ja, kijk, die, daar wordt echt heel zwaar bezuinigd. En het en. en um uh, dat, daar is hier eigenlijk consensus over. Want eigenlijk hadden alle grote partijen daar forse bezuinigingen op ingeboekt. Dus dat het gebeurt is geen verrassing. Maar ik vraag me inderdaad wel af of de maatschappij al doorgeeft dat dit aanstaande is. Hmm. En kun je dit straks ook allemaal? Want heel veel dingen worden nu doorgeschoven naar gemeenten... Ja. die daar niet op voorbereid zijn. En daar ook niet voldoende geld voor krijgen, zeggen ze zelf. Nee, en moet je eens voorstellen, dadelijk heb je gemeenten die het goed doen... en gemeenten die het slecht doen. Dan krijg je dus straks ja. mensen, chronisch zieken en ouderen... die straks van de ene ja. naar de andere gemeente moeten gaan verhuizen om nog een klein beetje aan hun zorg te komen. Precies. Pim, het laatste woord daarover. Uh, denk jij dat uh, de, de cijfers zo de bezuiniging bijgesteld moeten gaan worden... Nou. en dat we gewoon langer doen om dat begrotingstekort tekort, begrotings tekort in, in te lopen? Nou, ik, ik weet niet uit mijn hoofd, maar misschien weet jij... dat de, de ramingen waarop het gebaseerd is, de economische groei... maar in elk geval niet op krimp, lijkt me. Nee, dus als die krimp langjarig doorzet... Hebben we een groot probleem. Ja, nou dan, dan krijg je misschien een soort tussenbalans... of een soort nieuw katshuisoverleg over een jaar. En daarom wilde ik die toezegging... dat dan niet de AOW-leeftijd opnieuw verhoogd gaat worden. En dat waren mooie laatste woorden van Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS. En nu hoorden Pim Vergale van de NOS en Tom-Jan Meijers, NAC Handelsblad. Dit was het panel Het Vragenuur, daarmee ook de Villa. En volgende week zijn we er weer. Maar zometeen is er natuurlijk altijd weer het Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Um, wij hebben straks minister Henk Kamp over de sombere economische cijfers. Aandacht ook voor de vele moorden op Corsica, 17 al dit jaar. Op politici en publieke functionarissen... En natuurlijk het geweld tussen de Palestijnen en Israël. Escalerende situatie, ook dat bij ons. Na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De politiebonden hebben het overleg met minister Opstelten over de vorming van een nationale politie opgeschort. De bonden vinden dat de afspraken onvoldoende worden nagekomen. Een van de afspraken was dat agenten er niet in functie of salaris op achteruit zouden gaan. Volgens ACP-voorzitter Van de Kamp gebeurt dat nu toch. De politie denkt te weten wie zondagavond de kickboxpromotor heeft doodgeschoten op een kickboxschala in Zijtaart. Een van de verdachten, een man van 32 uit Veghel... zou het dodelijke schuld hebben gelost. Door hem beschuldigt hem van moord en poging tot moord.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 ABB verkeersinformatie. Er staat 100 kilometer file. De meeste staan bij Utrecht en Rotterdam. Een aantal ongelukken veroorzaken veel oponthoud. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor Delft 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld-Triesendam 10 kilometer. Daar is de weg weer vrij. Op de A16 Rotterdam richting Breda verknoopt Ridderkerk, 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor is het druk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. verknoopt de Brescheplein staat 8 kilometer. Op de A73 bij Roermond richting Nijmegen is de roertunnel dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. En de grootste 14% auto van Nederland is...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 Goedemiddag. Het nieuws uit binnen- en buitenland is vanmiddag met elkaar verweven. Wat bijvoorbeeld betekent de aanhoudende krimp binnen de eurozone voor de Nederlandse economie? China heeft een nieuwe leider aangesteld voor maar liefst... Tien jaar. Hoe ervaren Chinezen in Nederland de groeiende invloed van het vaderland in de wereld? Onze correspondent bericht vanmiddag vanuit Gaza. In Den Haag ging de Tweede Kamer in debat met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Daar ging het ook over het Palestijns-Israëlisch conflict. Nieuws daarover en natuurlijk meer in het Radio 1 journaal tot half zeven vanavond. De Nederlandse economie zit in een dip. Het derde kwartaal van dit jaar is de economie met ruim een procent gekrompen. En dat is een tegenvaller, vindt minister Kamp van Economische Zaken. Het zijn slechte cijfers. Het derde kwartaal was slecht voor Nederland, Een krimp van een procent, ruim een ruime procent. Als je kijkt naar Europa, naar de eurozone, is het zelfs zo dat het tweede kwartaal van krimp is. En dat er sprake is van een lichte recessie. Ja, het is echt noodzakelijk om nu door te pakken. Hoe komt het dat het zo slecht gaat? Het gaat slecht omdat het in de hele wereld slecht gaat met de economie. Het gaat ook in Europa slecht. Nederland is een echt een exportland. Wij, wij, wij zijn gevoelig voor wat er gebeurt in Europa en in de wereld. Daarom zijn we ook zo, zo sterk. Omdat we de kansen weten te benutten als ze zich voordoen. Maar als het minder goed gaat, ja, dan voelen we het ook. En wat we nu moeten doen is zorgen dat we heel snel zelf orde op zaken stellen. Dat we dus die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn. Dat we het bedrijfsleven weer de kans bieden om de rol te spelen die ze graag willen spelen. Namelijk goed draaien, exporteren, banen behouden, banen creëren... Um, daar moeten een aantal dingen voor gebeuren. Die staan allemaal uitgewerkt in het regeerakkoord. En die moeten we nu gaan uitvoeren. Is het ook niet uw schuld? Want bezuinigt u de economie niet kapot? Nee, ik denk dat als we niet de overheidsfinanciën op orde zouden brengen... dat we dan echt grote problemen zouden creëren. Je ziet dat in landen die het niet voor elkaar hebben. Daar uh, verliezen ze het vertrouwen van de financiële markten. Daar knalt de rente omhoog. Dat betekent dat het overheidstekort nog veel groter wordt. En het bedrijfsleven helemaal niet meer investeert. Dus wij moeten en zorgen dat we de overheidsfinanciën op orde hebben en hervormingen doorvoeren die noodzakelijk zijn. En zorgen dat het bedrijfsleven weer vooruit kan. Betere financieringsmogelijkheden, minder regeldruk. Ja, op die manier komen wij uit de crisis. Wij kunnen dat als Nederland. We hebben een sterke economie. We weten hoe dat uh, moet. Alleen uh, de maatregelen moeten nu wel genomen worden. En daar is de regering klaar voor. Maar de meeste mensen die houden de hand op de knip, die durven geen dingen meer te kopen. Er was uh, onduidelijkheid, uh, we hebben een periode achter de rug dat het vorige kabinet viel dat er verkiezingen waren en dat er onderhandelingen waren. Maar die onduidelijkheid is nu achter de rug. Uh, er ligt een regeerakkoord, de maatregelen die nodig zijn, die zijn uitgewerkt en daar is politiek over besloten. Dus dat betekent dat als we het nu gaan uitvoeren met die duidelijkheid en dat perspectief, dan kunnen we ook weer uh, uit die crisis komen. Maar moet er ook niet geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld in de bouw? Want je ziet de Fransen die investeren ook, die doen het nog relatief goed. Er moet geïnvesteerd worden, vooral door de markt en vooral door de mensen. En wanneer gaan mensen en wanneer gaan bedrijven weer investeren? Als er duidelijkheid is en als er perspectief is. Nou, duidelijkheid, um, dat biedt het regeerakkoord. Perspectief, daar gaan we ook aan werken. Uh, op die manier komen we er weer uit. Hogere belastingen, het, het wekt allemaal geen vertrouwen. Hogere belasting is een, een onderdeel van een, een totaalpakket waar ook heel veel ombuigingen in zitten. U sprak er al uh, over. Maar steeds meer mensen verliezen hun baan, dus het ziet er gewoon wel somber uit. Mensen verliezen hun baan als het slecht gaat in het bedrijfsleven. En als wij erin slagen om het bedrijfsleven op gang te houden. En daar waar het achteruit gaat weer vooruit te krijgen. En daar hebben we de maatregelen voor in beeld. En die maatregelen gaan we nemen. Als we daarin slagen dan blijft de werkgelegenheid behouden. En dan komt er weer werkgelegenheid bij. Wanneer zijn we er weer bovenop? Kan ik u niet zeggen? Ik weet wel dat uh, naarmate we het nemen van noodzakelijke maatregelen uitstellen. Naar die mate gaat het ook langer duren. Dit kabinet wil niet gaan uitstellen. Wij willen nu gaan uh, doorpakken. We zijn er klaar voor. Gisteren is de regeringsverklaring afgelegd en is de steun van de Tweede Kamer verkregen. Dus wij gaan nu onmiddellijk aan de slag. Dat doen wat nodig is. En dat biedt uitzicht om zo snel mogelijk uit deze situatie te komen. We zijn minister Kamp van Economische Zaken tegen verslaggever Peter Blok. We moeten nog even aan de naam wennen, maar het oefenen is wel de moeite waard. Xi Jinping, voor de komende tien jaar de leider van China. Erg veel weten we nog niet van hem, maar wel dat zijn vrouw in China een grote ster is. ...in de velden van hoop. In China kent werkelijk iedereen dit lied. Gezongen door de immens populaire volkszangeres Peng Li Yuan. Een eenvoudige dame van het Chinese platteland uit de provincie Shandong. Maar een boerin is ze al lang niet meer. Want sinds deze week is zij de first lady van China. Op het partijcongres dat deze week in Peking werd afgerond... is de man van Peng, Xi Jinping, tot leider van de communistische partij gekozen. Zijn vrouw is vele malen bekender en geliefder in de Volksrepubliek. En dat is opmerkelijk, want echtgenotes van hoge partijleiders... zijn in China doorgaans onzichtbaar. Sinds madame Mao trad geen enkele Chinese first lady op de voorgrond. Liu Yongqing, bijvoorbeeld, de vrouw van de president Hu Jintao, verschijnt zelden of nooit in het openbaar... En als ze haar man bijstaat, dan tuurt ze gekleed in een donker strak pak en een strenge blik in de camera. Het contrast tussen Liu en Peng kan niet groter zijn. Peng Li Yuan, de naam zegt het al, is een beeldschone vrouw. Een rond gezicht, een grote glimlach en gezegend met een prachtige stem. Al sinds de jaren tachtig maakt ze furoren. Jarenlang was ze dé hoofdact op het nieuwjaarsgala dat door honderden miljoenen Chinezen wordt bekeken. Op het podium zingt ze meestal over de eenvoudige kanten... van het boerenleven op het platteland. In dit lied zingt ze over een vrouw die naar de kraakheldere rivier kwam... en onder de blauwe lucht haar kleren was. De nieuwe president van China viel als een blok voor Peng toen hij haar tijdens een van de optredens ontmoette. In een zeldzaam openhartig interview in 2007 met een Chinees tijdschrift... zei Peng... Xi zei binnen 40 minuten dat ik zijn vrouw zou worden. En ze heeft veel voor Xi moeten laten. Terwijl hij binnen de partij carrière maakte... verdween Peng naar de achtergrond. Tegenwoordig geeft ze muziekles op een universiteit in Peking... en treedt nauwelijks nog op. Foto's van haar tijd in showbiz... met extravagante kleding, gitzwarte lokken en behangen met parels zijn op het Chinese internet nauwelijks nog te vinden. Op Weibo, de Chinese Twitter-variant, is haar naam geblokkeerd. Maar nog altijd heeft ze een enorme schare fans en zingt iedereen haar liedjes. En dat maakt ook de kerstverse leider, Xi Jinping, geliefd bij het volk. Nou, Pung, de nieuwe first lady van China-correspondent. Karen Eshuis maakte dit verslag. Mevrouw Pung, klinkt toch wat beter dan Xi Jinping. Xi Jinping, ik heb de naam nog niet helemaal op mijn lippen, uh, Lucellen. Hoe dan ook, uh, Xi Jinping is, natuurlijk uh, het gezicht van China op het wereldtoneel. De komende tien jaar ook het gezicht van die economische kracht van het land... dat zo enorm is gegroeid de afgelopen decennia. Wat doet dat met Chinezen in den vreemde? Karin Alberts uh, duikt vanmiddag voor ons in de geschiedenis van de Chinezen in Nederland. En Karin, waar brengt je dat vanmiddag? Ja, wat dacht je van Chinatown Amsterdam, Natuurlijk. Tim? Dat is namelijk uh, het ene oudste Chinatown van Europa. En daar weet Evelien Brilleman alles van. Zij is schrijver van Chinese karakters. 100 jaar Chinatown Amsterdam. Want het was, Evelien, in 1911 dat de eerste Chinezen hier zich zitterden. En hier is ook letterlijk, op de hoek van deze straat... staan we de Binnen-Bantammerstraat. Daaronder in Chinese tekens uh, ook nog eens een keertje neergezet. Uh, waarom juist hier? Nou, de haven was hier vlakbij... En als je hier kijkt, de brug over, heb je een klein straatje. Dat is de straat. En daar is ooit het allereerste kleine Chinese bedrijfje begonnen. En dat was een wasserijtje. En uh, de, de, op de helft van de ruimte deed die man een gordijn spannen. En aan de andere kant kookte hij. En uh, het grappige was dat toen niemand had hier in de buurt uh, warm water. Dus de buren kwamen warm water halen voor een dubbeltje... Bij dat Chinese bedrijfje. De Nederlandse buren? De Nederlandse buren, want dat, hij was de enige die daar... Uh, snel geïntegreerd. Hij was heel snel... Nee, ik vraag me af of hij ooit Nederlands heeft leren praten... want dat was er niet bij. Ze spraken met handen en voeten met elkaar. Ja, en Toen breidde het zich uit hè, hier naar de Binnenbantammerstraat. Nou kijken we daar nu in. We lopen even een paar passen die straat in. Ja, daar zitten wat handeltjes, maar uh, Chinezen, hou maar. Ja, die zijn uh, zo in de jaren zestig van de vorige eeuw... zijn die hier vertrokken, omdat deze buurt was toen uh, behoorlijk verpauperd. En je uh, had hier de stadsvernieuwing. Ja, maar goed, ze zijn hier in de buurt gebleven, hè? Ja, Zeedijk. Buurt in de buurt. Ja, nee, het, is, het, het verplaatste zich een beetje naar de Gelderse Kade. Ja. Uh, de Zeedijk, de Stormsteeg... Maar even om het beeld te schetsen, 100 jaar geleden en ook de decennia daarna... de Chinezen die naar Nederland kwamen, die hadden iets te zoeken in Europa. Die kwamen voor werk. Ja, dat klopt. Het waren over het algemeen hele arme boeren uit het zuiden van China... die uh, aangemonsterd waren op schepen. Uh, voornamelijk op Engelse schepen, maar later ook Nederlandse reders, de Chinezen in dienst. En uh, in 1911 was er hier een uh, grote staking... Hier in Amsterdam, een havenstaking. Hier in Amsterdam, maar ook in Rotterdam. En in Engeland was dat ook al een paar keer gebeurd. En daar hadden ze de Chinezen ingezet als stakingsbrekers. En toen hebben ze een groep van zo'n 300 Chinezen... hier naar Amsterdam en Rotterdam gebracht. En die hebben inderdaad de staking gebroken. En zo zijn ze hier uh, blijven hangen. Nou, en sindsdien is er veel gebeurd, heel veel gebeurd. En daar gaan we de komende, uh, het komende uur nog vaker op uh, terugkomen. Dank je wel, tot zover. En dan ben ik benieuwd, uh, Karen, of, uh, of de naam Xi Jinping daar inmiddels al wat belletjes doet, rinkelen daar in Chinatown in Amsterdam. Ga je daar zoeken, Tim? Dank je wel, straks. straks. Het Openbaar Ministerie eist een hoge straf voor fatale vechtsporttrap van een voetballer vorig jaar. Sport van 5 bij de AAB vanmiddag Edwin Gersen. Goedemiddag Edwin. Middag Tim. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op donderdag er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging heeft de verkeer bij Rotterdam. Daar staan files veroorzaakte ongelukken op de A15 richting Gorkum. Voor Sliedrecht 6 kilometer, de weg is wel weer vrij. de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt de bresseplein 8 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Frankrijk zit steeds meer in de maag. Mensen de opeenstapeling van moorden op Corsica. Sinds begin vorig jaar zijn er 39 moorden gepleegd op het Franse eiland. Vaak op politici en bestuurders. Deze week bijvoorbeeld werd het hoofd van de Kamer van Koophandel doodgeschoten. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, ja, wie Corsica zegt, zegt natuurlijk wel al gauw onafhankelijkheidsstrijd. Moet je de moorden ook in dat licht zien? Nou, misschien zou je het wel denken, en in het verleden was het ook zeker zo... maar bij die moord die, uh, die gisteravond plaatsvond... daar lijkt de overheid toch nu steeds meer aan de maffia te denken... Mafia en onafhankelijkheidsstrijders die zijn volgens experts wel eens met elkaar verbonden. Hè, om de onafhankelijkheidsstrijd te financieren is geld nodig... dat uit misdaad wordt verkregen, is dan de gedachte. Maar of dat ook bij deze moord uh, zo is, dat moet onderzoek uitwijzen. Gisteravond dus is een gemaskerde man rond sluitingstijd... bij een winkel gekomen van het slachtoffer. Een kredingzaak in het uh, hart van de hoofdstad Ajaccio. Heeft hem doodgeschoten, is op de vlucht geslagen. Men heeft hem nog altijd niet te vinden. Ron, hoe lang is die onafhankelijkheidsstrijd al bezig? Of die strijd die, die aan hun gaande is? Ja, die onafhankelijkheidsstrijd die, die gaat in golven. Af en toe steekt het heel gewelddadig de kop op. In de jaren 60 en 70 was het het uh, hoogtepunt. Toen hebben onafhankelijkheidstrijden zelfs een keer een gebouw bezet van de overheid. Nou, dat moest toen door de politie bestormd worden. En je ziet dat het uh, ook nu nog af en toe terugkomt. Als je er naartoe gaat bijvoorbeeld... Dan zijn op sommige plekken de plaatsnamen in het Frans doorgestreept. Alleen die in de eigen taal blijven over. Dus het bestaat, het geweld gaat in golven. Er zijn zelfs al mensen die teruggaan naar het jaar 1755. Want toen werd in de Marokkaanse stad Casablanca... Uh, een verklaring ondertekend waaruit de onafhankelijkheid van Corsica zou blijken. Dus het gaat heel ver terug. Af en toe steekt het de kop op, maar het gaat in golven. Een bemoeienis van Parijs zal, uh, denk ik, gevoelig liggen daar. W wat doet de regering hier aan? Doen ze er iets aan? Ja, vorige maand was er een speciaal kabinetsberaad. Hè. Toen uh, was er weer iemand uh, om het leven gebracht, een bekende advocaat. En toen nee. heeft de regering gezegd, nou is het genoeg. Uh, er gaan extra rechercheurs naar Corsica uh, gestuurd worden. Er moest speciale aandacht komen voor het witwassen van drugsgeld. Dat is ook vandaag nog eens bevestigd door de twee ministers... die uh, in de loop van de nacht maar gearriveerd zijn en eigenlijk de hele dag overleg hebben gehad met lokale bestuurders. Corruptie zit hier in alle geledingen van de samenleving... zegt de minister van Justitie, van grote bouwprojecten tot de horeca. En dat zal moeten worden aangepakt. Corsica kan dat niet uh, zelf doen. En dus moet de Franse overheid daarbij helpen. Want de conclusie is volgens de Franse regering... dat Corsica een integraal onderdeel is van Frankrijk. Nou, nou start daar volgend jaar de Tour de France, hè? Is, is dat nog ja. een reden tot zorg? Of denkt ze achter zijn ze toch binnen een paar dagen weer weg? Ja, het is de honderdste editie van de Tour de France. Dus het moet een groot feest worden. Maar je hoort daar op dit moment hier nog niet veel over in Parijs. Nog niet. De Tour is nog iets te ver van ons verwijderd. Maar rond die tijd zal er ongetwijfeld extra bewaking komen. Dat kun je op je vingers natellen. Want ja, de Tour de France, dat is toch een uithangbord van Frankrijk. Daar mag niks misgaan. En daar zullen extra militairen misschien zelfs wel worden ingezet... om uh, een eventuele aanslag te voorkomen. Ron Linker van, uh, vanuit Parijs, dankjewel. Bijna tien voor vijf, Marker goedemiddag. Hallo Tim. Zeg Marker, het voelt een beetje aan als de het op zo'n kop, althans in Nederland. Want hadden we gisteren zon in het hele land behalve het noorden? Ja, en nu inderdaad omgekeerd. Ik uh, keek vanmorgen naar buiten, ik zag het wolkendek en het begon al een beetje angstig te worden. Uh, kent u dat, die uitdrukking, uh, een onheimisch gefühl? Uh, daar hebben veel mensen op gereageerd op Twitter. Uh, vooral mensen in het noorden van het land. Nou, dat gevoel kennen we niet, want het is hier prachtig zonnig oh, weer. Uh, het was een smalle strook uh, en die strook werd ook dunner en dunner. Dat betekent dat uh, ik inmiddels foto's binnen heb gekregen... van mensen die vanmorgen en begin van de middag nog prachtig in de zon zaten. Bijna 10 graden was het. en Aan het eind van de middag trok er een mistveld binnen... en zakte het kwik naar een graad of 3. Well, nou, mensen beweren dat op Twitter, maar je hebt ook, ook kunnen checken op de ja, beelden. Ja, zeker. Ja, hoor, ze hebben absolute waarheid gesproken. Ja, en dan, dan ga je dus inderdaad met die uitbreidende mist te maken hebben. Het zal niet overal mist zijn, hoor. Dat is met name in Noord-Nederland het geval. Drenthe heeft er een groot deel van de dag last van gehad. En vanavond en vannacht zal dat op wat meer plaatsen kunnen. Maar het is in ieder geval vrijwel overal bewolkt. Nou ja, en dan zal het ook niet echt enorm afkoelen. Ik denk rond het vriespunt. Maar op plaatsen waar dus de bewolking echt dikker is... zal de graad 2 zijn. Als de bewolking even wat dunner is... en dan denk ik toch met name nog aan Noord-Nederland... zou het net even onder nul kunnen komen. En wat wordt het morgen over dag voor dag? Ja ik vermoed. Toch een dag met vrij veel bewolking, maar ik, ik ben daar allemaal niet zo heel erg zeker van. Dit is het meest vervelende weer voor een meteoroloog. wat je, je kunt voorstellen. Het, moet het is worden ja, het is half november. Je hebt grijze wolken in je in, in, boven Nederland liggen en er staat bijna geen wind. Nou, dan kan dat wolken bijna niet oplossen. En buiten dat in onze omgeving, België, Duitsland, zitten ook veel van die wolkenvelden. Dat betekent dat het morgen een grote van de dag grijs zal zijn. Misschien later op de dag een enkele opklaring. Nou, laten we dan een zontermpje noemen voor Zuid-Nederland en misschien het Noordwesten, maar dan blijft het eh, blijft er, denk ik, wel bij. En blijft het dan ook het weekend zo? Nee, want er komt meer wind en de windrichting gaat wat veranderen. Die wordt wat meer zuid tot zuidwest. Dat Betekent dat de zaterdagochtend wel iets meer ruimte is voor de zon. Het blijft zaterdagochtend nog droog, overigens net als morgen. Het is gewoon een droge dag. Uh, maar zaterdag aan het eind van de middag, begin van de avond, neemt de neerslagkans langzaam toe. Dat gaat zo door tot in ieder geval tot de met zondagochtend en zondagmiddag. Dan begint het weer wat op te klaren. Er zit in ieder geval wat meer beweging in de lucht en dat betekent dat uh, niet alleen dat de bewolking vaak wat dunner kan zijn, dus dat er echt wel wat zon kan zijn. Dat betekent ook dat de temperatuur iets omhoog gaat. In het weekend is het 9 graden. En dat de blaadjes langzaam van de boom gaan bladeren. Ja, die zullen er langzaam vallen. toch echt wel vanaf vallen, ja. Kijk, uh, Marco Voef, dank je wel. Kids Embrace hoorde u. Agressie op het voetbal, het is en blijft een actueel thema. Een amateur voetballer staat terecht voor het doodschoppen van een bejaarde toeschouwer. De verdachte, 33 jaar, wordt doodslag ten laste gelegd. Paul Sanders volgt de zaak in de rechtbank van Amsterdam. Hij ging conflicten uit de weg, probeerde altijd opstootjes op het veld te sussen en kreeg bijna nooit een gele kaart. Maar toch ging Sylvester M. op zaterdag 3 december 2011... volledig door het lint. Een rode kaart, een opmerking van een toeschouwer... en toen ging het mis. Persofficier Otto van der Bell. Hij springt in woede, in blinde razernij. springt hij over een hek heen op die man af. Hij raakt hem met zijn benen, waar schoenen aan zitten, met noppen. terwijl hij ook goed kan schoppen, omdat hij een kickboxer is. En het slachtoffer is, voor iedereen zichtbaar, een oudere man met een fragiel postuur. Hij wordt in de buikstreek geraakt, loopt allerlei letsel op en uiteindelijk overlijdt hij daaraan. Het 77-jarige slachtoffer overlijdt uiteindelijk aan de complicaties van een gescheurde mild. Sylvester M staat terecht voor doodslag. Al wijzigt het openbaar ministerie dit tijdens de zitting. Het wordt zware mishandeling met de dood ten gevolg. Wat was die man van plan toen hij sprong en die uh, het slachtoffer raakte? Was hij van plan om hem om zeep te brengen? Ja, niet. Uiteindelijk denken wij, hij was dat niet echt van plan. Maar hij was wel van plan om hem heel erg goed te raken. En dat heeft tot gevolg gehad dat hij uiteindelijk is komen te overlijden, het slachtoffer. En dat verwijten we hem dus ook. Het Openbaar Ministerie eist vier jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen Solvester. Een hoge, maar volgens het OM logische eis. Daar denkt de verdediging van Sylvester M. echter anders over. Uh, ik begrijp uw vraag, maar als je weet, wat ik nu weet... dat het Openbaar Ministerie met mij van mening is... dat er geen sprake is van doodslag, althans dat het niet bewezen kan worden... dan is die eis aan de forse kant voor zware mishandeling. Advocaat Bram Moscovici en zijn reactie op de strafeis. Een te hoge eis, vindt hij, gezien het karakter van zijn cliënt. M. stond de boek als een vriendelijke jongen die geweld uit de weg ging. Een atypische daad, zegt Moscovici. Door de hele ro de rode draad, door het hele dossier... is dat mijn cliënt een hele normale, niet agressieve, rustige jongen is... die bovendien ook geen strafblad heeft. Maar had en hij dan dan... een slechte dag? Of niet en en daarom wordt? heb ik dus ook gezegd dat het is atypisch wat hier is gebeurd. Maar, maar bedoel, hij heeft wel een trap uitgedeeld, dus blijkbaar kwam een het trap toch in het uitgedeeld? Hem. Ja, nee, maar dat, is, uh, dat kan ik u niet weer spreken. Dat heeft hij gedaan. Alleen, ik zeg, hij heeft niet kunnen en hoeven te uh, vermoeden dat de, gevolg die, dat de gevolgen die zijn ingetreden... dat die ook zouden intreden. Was het dan een soort van vlaag van verstandsverbijstering? Een, een, een waas? U mag het noemen zoals u het wil, maar ik kan alleen maar de feiten duiden. Wat zegt uw cliënt daarover? Ja, dat, die, dat heeft u ook erkend, hè? dat hij geagiteerd was... dat er in de ochtend was wat voorgevallen... En uh, ja, die, die meneer die helaas overleden is, die riep hem nog wat toe. En dat was zo'n beetje de druppel. Hè? Was het eigenlijk een soort, het klinkt misschien wrang om het te zeggen... maar een soort van per, een, een verkeerde trap op het verkeerde moment tegen de verkeerde persoon? Nou, u zegt dat eigenlijk. Best dat een, ik vind het helemaal niet zo raar wat u zegt. Dat is een vrij redelijke samenvatting. U hoorde Bram Moscovich en als je denkt, hey, was die niet geschorst, dat klopt. Maar hij is een hoger beroep gegaan tot die tijd, tot die behandeling van die zaak... is hij gewoon nog actief als advocaat. En dat gebeurt zeker nog totdat de uitspraak tegen deze amateurvoetballer is. Want die uitspraak die is op 29 november. Vanavond, BNN Today. Ik denk dat dit een persconferentie is die Rutte mogelijk zal gaan achtervolgen... omdat hij eigenlijk een aantal dingen zegt. Vanavond om half negen op Radio 1. Er moet geregeerd worden en dat gaat op dit moment in Nederland van ouw... en dan moeten ze tegen kunnen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, nee, ik wil er vandaag niet over hebben. Of zullen we het er maar niet over nou, hebben. Nou, oh, ja, dat oh, was slecht, jammer. hè, voor... Uh, oh, sorry. Hou op, <laughs> hou op, hou op, hou op. Het nieuws van alle kanten.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 Fly Emirates. Hello Tomorrow. Dit is Radio 1.